Dit is Radio 1, 3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Een minuutje later dan gepland, maar wel met groot nieuws. Geert Wilders die heeft de onderhandelingen op het Katshuis verlaten. Verslaggever Michiel Breedveld bij het Katshuis. Wat is er aan de hand? Nou wat we nu weten is dat het Katshuisberaad de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV mislukt zijn. De drie partijen zijn er dus niet uitgekomen om tot een bezuinigingspakket te komen. Ter hoogte van zo'n 15 miljard euro om de komende jaren uit de schulden te kunnen komen en aan de Europese normen te kunnen voldoen. We weten dat Geert Wilders zo'n 20 minuten geleden uh, het katshuis hier heeft verlaten. En inmiddels hebben wij van verschillende bronnen te horen gekregen dat het overleg over dat bezuinigingspakket dus mislukt is. Ja, waar kan het op stuk gelopen zijn? Nou, wat we weten is dat uh, de van het Centraal Planbureau voorlagen. Dat zijn de doorrekeningen van de maatregelen die ze de afgelopen zeven weken hier aan tafel hebben bedacht. Uh, bezuinigingen, hervormingen. Um, nou, en Het CPB heeft uh, laten zien wat die bezuinigingen teweeg brengen. Um, je kunt dan denken aan de gevolgen voor de werkgelegenheid, de gevolgen voor de economie in Nederland. Maar het belangrijkste van alles toch wel zijn de gevolgen voor de koopkracht van de mensen. Voor gezinnen, voor alleen voor mensen met een modaal inkomen, hoog inkomen, laag inkomen. En de uitkomst van die berekeningen is voor de partijen vaak van doorslaggevend belang. En in dit geval denk ik dat de pijn bij bepaalde groepen toch te zwaar is geweest. Denk dan bijvoorbeeld aan hervormingen die mogelijk voorgesteld zijn. De hypotheekrenteaftrek die beperkt wordt, dat soort dingen. Zo negatief uitpakken voor... Vermoed ik dan de achterban van Geert Wilders dat hij heeft gezegd van ja, ik zie hier geen brood in. Um, ik zeg er wel bij, dit is wel speculeren, want precieze informatie over waar het op stuk gelopen is, weten we niet. We weten dat het CPB dus met die doorrekeningen, uh, dat die uh, hier op tafel lagen. En wat we gezien hebben is dat Geert Wilders degene is geweest die het overleg heeft verlaten. Dus ja... Voor hem uh, heeft hij waarschijnlijk dus zijn conclusie getrokken en gezegd van ja, er staat te weinig tegenover voor mij om akkoord te gaan met dit pakket van bezuinigingsmaatregelen. Hij kan het mogelijk niet verkopen aan zijn achterban. Um, is er al iets bekend of een van de onderhandelaars uh, iets gaat zeggen, een persconferentie gaat geven bijvoorbeeld? We vermoeden dat we later op de dag inderdaad een toelichting zullen krijgen. Maar het is nog te vroeg om daar precieze informatie over te geven. Uh, zo, het is ook allemaal net gebeurd. Uh, ja, het is toch een, uh, een domper op zeven weken onderhandelingen. De belangen zijn groot. Uh, de economische crisis hebben we het over. We hebben het over uh, begrotingstekorten voor volgend jaar. Die oplopen tot zo'n 4,7 procent. Een tekort dus dat veel hoger is dan de Europese norm van een tekort van hoge uit 3 procent. Dat vergt uh, spectaculaire maatregelen. Forse bezuinigingen. Zoals gezegd rond de 15 miljard euro. De belangen zijn groot. Dus vandaar dat men ook de tijd neemt hier om uh, ja, een, een goede verklaring op te stellen. En ook mogelijk al een richting aan te kunnen geven over hoe dit nu verder moet. Want de anderen die zijn wel in het katshuis nog. Rutte ja, in het... en de secondant en Verhagen. met. Ja. Ja, dus Mark Rutte namens de VVD, de premier, Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD, zijn nog in het katshuis vergezeld. Dus door Maxime Verhagen, de minister, leider van het CDA, althans leider van de onderhandelingen hier, samen met de fractievoorzitter in de Kamer, Sibrand van Haarsma-Buma. Zij overleggen nu over hoe dit verder moet. Ja, enig idee hoe het verder moet als ik je die vraag gewoon stel. Ja, ronduit. Nou ja, we zullen dus eerst duidelijkheid moeten krijgen en dat zullen zij ook moeten geven over de ontstane situatie. Daar zijn natuurlijk veel vragen over. Wat heeft er precies op tafel gelegen en waarom is het niet gelukt om tot een vergelijk te komen? Dat zal de eerste stap zijn. Ja, en daarna liggen natuurlijk tal van mogelijkheden uh, uh, open... Um, het is een minderheidskabinet... Gevormd door, uh, gesteund door CDA en VVD. Mogelijk dat deze partijen dus besluiten... om met andere partijen tot een vergelijk te komen in de Tweede Kamer. Um, ja, dat zou een denkbare optie kunnen zijn. Uh, een, een andere optie is dus uh, dat je uh, uh, dat niet meer probeert... en zegt van we gaan naar verkiezingen. Maar met de problemen waar we nu voor staan... de economische crisis, de, korte, de tekorten die oplopen... is dat wellicht... Een een keuze die ook weer niet wenselijk is. Dus ik denk eerlijk gezegd dat eerst nog geprobeerd zal worden om eventueel dus met de PVV opnieuw tot een vergelijk te komen. Een lijnpoging. Um, en anders met andere partijen. Het, het ging natuurlijk al eerder mis, hè? Uh, een paar, paar weken geleden, dat het leek te klappen. Ja, toen uh, hadden de onderhandelaars, uh, wat inmiddels een gevleugeld begrip is geworden in Den Haag, een moeilijke fase. Uh, ook toen zullen waarschijnlijk uh, hele moeilijke beslissingen genomen zijn. En mogelijk dat uh, de doorrekeningen van die zware beslissingen die toen genomen zijn, nu de doorslag hebben gegeven voor waarschijnlijk dus Geert Wilders, omdat hij degene is die weggegaan is, de doorslag hebben gegeven om uh, voor Wilders om te stoppen met deze onderhandelingen en daar verder geen, geen heil meer in te zien.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 Dag meneer Rutte, u gaat op de fiets richting Katshuis. Ja, dat is, uh, dat is helemaal waar. De onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen dreigen te mislukken. De Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD, spreekt van een moeilijke fase. Ja, spanning is hier wel voelbaar, want wat gaat er gebeuren? Na drie weken mediastilte zaten wij deze week in een publicitaire storm... Meneer Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. spannend verwachten we ervan? Het ook? Is het einde oefening? Morgen. Oh, goed Meneer Rutte. Zo. Tot uh, later. De onderhandelingen zijn door een moeilijke fase gegaan. Dat is ook niet ongebruikelijk in dit type uh, onderhandelingen. Het gaat om een van de grootste vraagstukken waar het land voor staat. Zeker ook financieel, economisch. Maar ook om dat ook succesvol te kunnen doen. En kan het niet anders dan dat we de mediastilte weer hebben hersteld afgelopen donderdag gisteren. En dat betekent dus ook dat ik vandaag vraag... Meneer Van der Staaij. Meneer Van der Staaij, hoe was het bij de premier op de achterbank? Ik kan alleen zeggen dat het vanmiddag mooi weer was. Dat ik dat zelf gemerkt heb. Het was vrijdag. En daar moet ik het echt bij laten. Voorzitter, ik vraag in alle ernst aan de premier, maar ook aan collega Van der Staaij... kunnen zij mij...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 ik kan tegen de heer Slob zeggen, zeggen dat het streven is er zo snel mogelijk uit te komen. Wij willen het geen dag langer laten duren dan nodig is. Wanneer kunnen wij nu iets van het kabinet verwachten al die weken? Het land vraagt daarom, het land smakt een, snacht daarnaar. Er moet nu echt iets gaan gebeuren. Ik mag er nog aan toevoegen dat ik heb gezegd dat wij in het belang van een zo snel mogelijk goede uitkomst... ervoor gekozen hebben om tussentijds geen meedeelden. Morgen, vanavond. Ja, u luistert naar een extra uitzending van het NOS-journaal... vanwege de ontwikkelingen bij het Catshuis. Geert Wilders die is vertrokken bij het Catshuis. Even voor half drie reed hij met de auto weg. De reden van het vertrek is nog niet bekend... maar het lijkt erop dat het geklapt is. We hebben aan de lijn SP-leider Roemer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het nieuws? Nou ja, Het is, uh, het is natuurlijk even afwachten of het allemaal definitief is. De, de Wilders is natuurlijk al een keer eerder weggelopen. Uh, daarnaast is er weer een lijn poging gedaan, uh, omdat het uh, bij het spel hoorde. Dus ik, ik wacht natuurlijk even in eerste instantie af uh, wat de reactie van uh, Rutte is. Of het nu echt een definitieve breuk is. Maar kijk, dit lijkt er wel meer op dan de vorige keer. Uh, en uh, zeker ook omdat nu de cijfers van het CPB uh, tafel liggen. En ze dus gewoon nu zien wat dat gaat betekenen voor de hele publieke sector. En vooral voor de koopkracht van heel veel gewone Nederlanders. Ja, want u was de vorige keer een van de eerste die riep uh, dit hoort gewoon bij het spel. Maar dit is overtuigender voor u? Ja, omdat er, uh, kijk, als je gewoon aan het onderhandelen bent, dan, uh, dan hoort dat bij het spel. Maar nu, uh, liggen we, uh, nu ligt er eigenlijk een pakket en dat hebben ze door laten rekenen. En uh, de indruk die, die ik een beetje krijg, is dat het uh, behoorlijk negatief uitpakt voor heel veel mensen. En dat het ook een behoorlijke aanslag zal zijn op de hele publieke sector. Ja, en uh, ik sta daar niet van te kijken, want als je uh, zo'n groot bedrag in veel te korte tijd wil bezuinigen, dat kon ik ze van tevoren al uh, meegeven, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat het er nu uitkomt, uh, ja, dat, uh, ja, dat is dat geeft voor mij geen verrassing. Want waar denkt u dat de klappen het hardst vallen? Nou ja, kijk, als er weer behoorlijk in de zorg uh, gesneden gaat worden en eigen bijdragen voor omhoog uh, gaan. Uh, ik weet niet of ze wat met BTW uh, willen gaan doen. Nou ja, dan zijn het de gewone hardwerkende Nederlanders, zoals ze dat steeds maar zo mooie roepen, uh, die dan voorste klappen gaan krijgen. En wat we nu afbreken, dat heb je niet meer zomaar weer opgebouwd. Dus. Uh, ik ik verwacht inderdaad dat, dat, dat we er behoorlijk van geschokt zijn. Tenminste in ieder geval een deel van degene die het onderhandelen. is. Uh, wat nu is de vraag? Want er zijn natuurlijk uh, verschillende varianten mogelijk. Ja, nou allereerst wat mij betreft moeten alle stukken nu openbaar gemaakt worden. En zo snel mogelijk naar de Kamer gestuurd worden. Zodat we in ieder geval weten wat er allemaal uh, lag wat ze bedacht hadden. En hoe die doorrekeningen zijn. Dus, uh, die zijn gemaakt. Dus wat mij betreft moeten die nu uh, acuut vandaag nog de openbaarheid en dat iedereen ze kan bestuderen. Uh, en twee, uh, ja, dan, dan is het uh, de vraag of het uh, definitief uh, een breuk is. Dat moeten we afwachten. Dus daar wachten we even op tot de onderhandelaars daar uh, uitsluitsel over geven. En als dat definitief is, ja, dan zie ik geen andere mogelijkheid dan verkiezingen. En hoe snel zou die dan moeten komen, volgens u? Ja, uh, binnen zo snel mogelijk wat, uh, wat wettelijk en uh, uh, praktisch haalbaar is. Want de vorige keer hadden ze over dat uh, zelf, het zou nog voor de zomer kunnen. Maar we zijn nu weer een paar weken verder. Ik weet niet... Of ja, dat überhaupt mogelijk uh, is? Uh, Nee, zover ben ik nog helemaal niet. Uh, laten we eerst kijken wat eruit komt. Uh, uh, ik heb nog niet nagedacht of dat, uh, hoe snel het allemaal kan. Maar als het definitief een leuk is en er is geen lijn mogelijk... Ja, dan, uh, dan ontkomen we daar niet aan om dat snel mogelijk te organiseren. Dank u wel. SP-leider Roemer voor nu. Dan uh, gaan we naar het weer. Vanmiddag wisselen regenbuien en zonnige perioden elkaar af. De meeste buien zijn in het zuidoosten van het land... en daarbij is plaatselijk ook kans op hagel en onweer. Het is ongeveer een graad of 12. Morgenochtend begint zonnig, maar later op de dag opnieuw kans op een bui... en de dagen daarna verandert er niet veel. Nog even onder de aandacht brengen. Dit was dus een uitgebreid NOS-journaal... vanwege het vertrek van Wilders bij het katshuis. De onderhandelingen zijn mislukt. We wachten op meer reacties, we houden je op de hoogte. Sowieso, zometeen om kwart voor vier... een extra Radio 1-journaal met Tim Overdiek. ANWB verkeersinformatie. Drukte op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden, rijdt het langzaam over 7 kilometer. Het hele weekend zijn er werkzaamheden. Omrijden kan via Amsterdam of via Gorkum. De A44 naar Den Haag, bij Wassenaar 2. En bij Spijkenisse loopt het vast op de N218. Voor de aansluiting met de A15 staat 2 kilometer.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 Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, live vanuit Velvet. Platenzaak in het hartje Leiden. Uh, mensen hier aanwezig, fijn dat u er bent allemaal, gezellig. Ja. Uh, we hadden een uitzending gepland het half vijf. Maar u hoorde het al van Mark Visser, het Radio 1-journaal. net toen kwart voor vier de uitzending over. vanwege het klappen van de onderhandelingen op het Katshuis. Alleszins begrijpelijk, jammer voor ons. Betekent dat we wel als een speer doorgaan met het programma. Uh, met de volgende live act op de middelbare school begonnen ze samen al muziek te maken. En nu is er dan na een aantal jaren het eerste album, With an Elephant in the Room, ligt sinds gisteren in de winkel. Ze staat op de luisterpaal van 3 voor 12. De eerste song, single heet Carnival en die spelen ze met z'n tweeën hier in Leiden. Hier is Hammingville. Daddy, yo, down we go, but you will always save a show. The part of you you never knew, part of you that holds a few of your homemade cries, self made smiles to do things you can then hold on to. Anytime, anywhere you Always find this better part of you that never goes The part of you that always shows the shame You smile when a while The two things always make you stumble Humble Maybe now the time has come to come to this You're already on safe ground So kept you what you found Maybe there is just no other way to say it. There's just nothing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 Maybe now the time has come to come to this. You're already on safe ground, so catch you what you found. Maybe there is just no other way to say, there's just nothing to say. So make me here to stay, but you always do.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 Take some time on the sideline before was dat uh, Mink, Kwispel, Zang en uh, Jelte gaan op de prachtige Woerlitser. Mooi uh, warm geluid. Uh, uh, dank jullie wel dat jullie er waren. Uh, uh, Mink, ik ben hier inmiddels. Ik ben voor in de winkel. En ik uh, groet je, zwaai. Want we, we, moeten, we moeten door, we moeten verder. Record Store Day, dames en heren, is een uh, feestdag voor de verzamelaar. Alleen al vandaag zijn er namelijk 232 exclusieve vinyl releases verkrijgbaar. Ze staan hier in een bakje hier bij de kassa in deze platenwinkel. En er is veel belangstelling voor, zag ik al. Uh, muziekjournalist Guus Hoogaerts, die dook uh, voor ons in dat enorme aanbod. Hij heeft alle 232 vinyl releases vanmorgen nog beluisterd. Vannacht en vanmorgen inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is nog eens een plichtsbetrachting waar we blij mee zijn. La, laten we even uh, heel simpel beginnen. Want uh, uh, de mensen die uh, iets kopen, die krijgen, het is net een soort boekenweek... die, die krijgen een cadeautje. Hè? Ja, die krijgen een cadeautje erin. Uh, die je, uh, uh, je krijgen een tasje. want het hoort bij een plaat van uh, vinyl. hoor. Dan hoort er een linde tasje bij. Zo'n zo, zo tasje. Oh, ja, ja, ja. En uh, dan zit er een singeltje in van uh, Spinfish. Dat heet B-kantje. Ja, dat ga ik even opzetten. Want het leuke is, het is echt inderdaad een B-kantje op de A-kant van... Van dat dingetje. Dit is gewoon helemaal glad. Daar gaat het naald helemaal overheen. Maar dit is het bekantje. Dat klinkt al zo. Lange intro, dus we kunnen intussen even voor uh, vol praten in ieder geval verder. Praten. Het is, het is dan ook een ontzettend leuk vormgegeven. Ja. Dus een, een, een echt viniel singeltje, met waar de A-kant inderdaad niet draaibaar van is. En ook de, de, het single hoesje, het kartonnetje is ook vormgegeven als een R, ja, De voorkant zie je niks. De achterkant heeft wel een hoesje, echt B-kantjes hoesje. Ja. En ik vind ook het liedje: is, uh, het sluit heel erg aan bij de thematiek van het B-kantje. Want het is namelijk een beetje, je kan er een beetje op experimenteren. Uh, het is een, uh, een liedje wat er misschien niet helemaal bij hoort, maar toch ook weer wel. Je hebt sommige mensen die heel erg hun best willen doen voor een bekantje. Andere dingen. Ja, wat bot ik er nou mee? Ja. Nou, dat, dat gebeurt ook een beetje bij dit nummer, volgens mij heb je het verkeerde toegetal trouwens zijn hand of niet? Nee, je hebt 45 uur okay. hoor. Ik ben net niet ik, We gaan even naar uh, Erik Luister, Hij zingt. Erik Jong. Ik vergat mijn tekst, je vergat mijn naam, Zodan de plaat afsluit. Ja. Ik hoop, Guus, dat we zo even verder kunnen gaan... met het bespreken van wat releases in het kader van Record Store Day. Maar we moeten, even, gezien de actualiteit, toch weer even terug naar Hilversum... naar het NOS Journaal. Mark Visser. En die extra tijd hebben we nodig... omdat de onderhandelingen in het katshuis zijn mislukt. We gaan weer naar Michiel Breedveld bij het Katshuis. Ja, de grote vraag is natuurlijk waarom zijn de onderhandelingen mislukt? Om kwart over vier, en dat zullen we ook live uitzenden... is er een verklaring hier bij het Katshuis van de onderhandelaars van CDA en VVD... dus Mark Rutte en Maxime Verhagen... zullen daar om kwart over vier een toelichting geven over het waarom van het mislukken van dit overleg... over een bezuinigingspakket van zo'n 15 miljard euro... Op datzelfde tijdstip zal in de Tweede Kamer ook Geert Wilders een toelichting geven op uh, ja, zijn visie op uh, de reden waarom het mislukt is. Wat we weten is dat de cijfers, de doorrekeningen van het Centraal Planbureau het grote struikelblok zijn geweest bij de onderhandelingen die dus zeven weken hebben geduurd. De doorberekeningen die dus zeer negatieve plaatjes zullen laten zien voor, als het gaat om de koopkracht van mensen. En dat is dus vermoedelijk de reden van het mislukken van het Katshuisberaad. Zoals gezegd dus een toelichting van alle drie de onderhandelaars om kwart over vier ook bij ons op Radio 1. Dankjewel, Michiel Breedveld. Dit is Opium. Ja, intussen is het singeltje van... Uh, door dit nieuws dat we inmiddels al wisten, dacht ik... is het singeltje van uh, Spinfish bijna over. Ja, ik ga je even openzetten. Hier is de microfoon. Goed, Goed. Goed, Goed. Typisch dat in ook net met een beekantje Dan moet overkomen dat er net, net overheen gepraat wordt. Ja, bekantjes verdienen het ook niet om veel verder te komen... dan een b natuurlijk. Uh, ja, nou, in dit geval uh, wel, uh, vind ik. Uh, het is ook een van de releases die speciaal echt voor vandaag die je alleen maar vandaag kunt krijgen. Ja, en ja. een aantal van die releases, van die 300 die er vandaag uitgekomen... Uh, dat zijn platen die dan uh, vandaag verschijnen... maar die, laten we zeggen, ook normaal wel zouden, ja. uh, zouden kunnen komen. Ja. Maar je hebt ook dingen, dingen die uh, echt voor deze dag zijn opgenomen. Bijvoorbeeld de hele bijzondere uh, samenwerking... terwijl je tussen ja. de Canadese... Uh, uh, Lieflijke zangeres Feist. Ja. En uh, de brullende metalband Mastodon En dat heet ja. dan ook Feistodon. En wat ze hebben Ze hebben een nummer van elkaar gecoverd. Ik ga even... En we gaan even naar het nummer van Feist. Uh, ja, ik knal er even binnen drie. Was... Ook 45 toeren, hè? Ja, heel goed. Ja. Hey. Ja, dat is wel een andere feest dan bij normaal. Ja, dit is een herkenning. stuk uh, heavier ja, aan de andere kant van Mastodon, die is dus helemaal loeijacht. Ik vind, ons, ik vind het eerder leuker dan dat het echt goed is, maar het is wel een bijzonder grappige combinatie, ook de hoes. Waarbij je uh, uh, een stukje van feest ziet en een stukje van uh, Mastodon, ja. uh, mannen met tatoeages en dergelijke is. Uh, bijzonder leuk. Ja, dat geeft ook uh, tegelijk wel aan, want het zouden we bijna vergeten dat de Record Store Day een internationaal fenomeen is. Hè? Het is niet een, uh, een Nederlands feestje of zo. Nee, ja, het begon dit... in Amerika en heel ja. snel overgewaaid. Inderdaad. Ja, ja. Uh, um, jou, jouw eigen eerste singletje heb je daar uh, uh, lang, lang geleden. Moet dat ja, ik ik was, uh, dat was in, toen ik in de, in de zesde klas. zat. zeg ik ik zeg je groep acht. Groep acht. En um, achtste groepen. Ik en mijn klasgenoten waren nogal wild van uh, uh, de, de Neo Ska-hype, die in Engeland uh, losbast met groepen als de specials. En uh, Madness. Uh, Madness was uh, mijn eerste single. Ja. Uh, was er wat later in hun carrière. Embarrassment was mijn eerste Ik heb hem gewoon in de groef. Dancing, like it, ja. Met die geweldige saxofoon ook straks. Geweldige ja. saxofoon Heel inderdaad. Ja. Ik, ik, je had dat mannetje van Madness. Uh, mannen, uh, in de vorm van een M. Met van die voetjes. Uh, ja. En dat ja. hoedje dat had ik er... En uit blauw stikkerpapier had ik eruit geknipt. Dat had ik op de singel geplakt. Ja, prachtig. Bedraai je deze nog wel eens thuis? Nee, ik heb, hij is een, bij, tijdens een verhuizing helaas verloren Ach. gegaan. Maar jullie hebben hem gelukkig kunnen opzoeken. Gelukkig, zo zijn we hem ook alweer. Ja, dat is het lot de, van de, veel singeltjes in de Phonothek. Ja. ja. Goed, Guus, ontzettend bedankt uh, dat je naar Leiden hebt willen komen om uh, deze korte recensie te geven. Gaan we inmiddels weer naar de live muziek. A en B-kant tegelijkertijd. Zanger Kees Mayfield die wil vandaag als eerste artiest ooit op uh, Record Store Day... 11 optredens geven in platenzaken door het hele land. Hij ligt op schema Leidens, de zesde platenzaak die hij aandoet. Dus met dit optreden is hij al over de helft. En hij staat op het podium bij Opium, Kees Mayfield. Oh, nee. Nee. Dit is voor het gevallen kabinet. Gefeliciteerd. Nor a but just behave if it is not explained. Now, do you justify it? The king raises his hand, saying that he understands. He doesn't want to see any more of his people dying. Cities said, dust people sand. remember what your king once said. While saying he's probably too busy lying. Makes a king, a king makes a throne, and a throne makes a target for where to throw the stone. The elected hands of the world can only hold a fuse to think about it for. And then decide if they hold you as the uncolored man Rips his naked chest wide open and starts tickling his heart to make sure it's not broken, there's no point in pointing Or oh, no need for needles, no rules worth ruling No deeds worth doing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 En hij gaat meteen onderweg naar de volgende platenzaak Plato, ook in Leiden. Daarna nog Rotterdam en Delft. En voor de data van zijn tour kunt u terecht op www.keesmayfield. .case, case met C-A-S-E. En het album heet The Many Colored Beast. Ligt in de winkel. Dit was de speciale ingekorte, ingeblikte opiumuitzending vanuit de Velvet Store in Leiden. Ik dank iedereen die heeft opgetreden en die heeft meegewerkt aan deze uitzending... die wat korter was dan we gehoopt hadden. Maar goed, de actualiteit in het katshuis laat ons geen andere keuze dan... De tijd terug te geven aan de NOS. Ik ga uh, afscheid nemen. Graag tot volgende week. Dan is opium weer. Uh, u kunt reageren op opium.afro.nl. Fijne zaterdag en zondag nog. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS-journaal. Goedemiddag. De onderhandelingen in het Katshuis zijn mislukt. Verschillende bronnen melden dat CDA, VVD en PVV... het niet eens zeggen worden over de miljardenbezuinigingen. PVV-leider Wilders die ging een uurtje geleden vertrok die uit het Katshuis. Michiel Breedveld, die staat bij het Katshuis. Wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat we om kwart over vier uh, een toelichting zullen krijgen... Ja, en inderdaad, zoals gezegd, van verschillende bronnen horen wij dat het inderdaad geklapt is. Het Katshuisberaad mislukt. En de grote vraag is natuurlijk, wat gaf de doorslag? Nou, zoals we het nu kunnen zien, is dat toch, zijn dat de cijfers van het Centraal Planbureau. Met daarin onder meer de koopkrachtplaatjes, de effecten van de bezuinigingen op huishoudens, op mensen met verschillende inkomens. Wat zullen zij gaan merken van het pakket van bezuinigingen van zo'n 15 miljard? waarover hier in het Katshuis zeven weken lang gesproken is. Nou, dat heeft er, um, een, een dusdanig effect gehad dat uh, nou, de onderhandelingen zijn mislukt. Um, Geert Wilders is uh, rond uh, nou, zeg een uur geleden uh, is hij vertrokken. Je zou daaruit kunnen afleiden dat hij degene is geweest die uh, gezegd heeft... van, ja, dit pakket kan ik niet voor mijn rekening nemen. Dit pakket kan ik niet uitleggen aan mijn achterban. Ja, en waar zou het dan om kunnen draaien? Wat, is, wat zijn voor hem de belangrijkste punten? Hij, zo eerder uh, heeft hij natuurlijk gezegd van ik ga niet verder. daar leek het even op. Een paar weken geleden was dat. Uh, nu ja. weer uh, zijn het dezelfde pijnpunten kunnen zijn. Nou ja, vanaf het allereerste begin was al duidelijk dat uh, deze onderhandelingen voor de PVV heel moeilijk zijn. Omdat vrijwel alle dossiers uh, als het gaat om hervormingen... Uh, zijn dat dingen die uh, de PVV niet wil. Als we kijken naar de hypotheekrente aftrek, daar heeft Wilders altijd van gezegd... dat wil ik niet, nee is nee. Als we kijken naar de pensioenleeftijd uh, verhogen naar 67 jaar en dat al veel eerder... daarvan heeft Wilders ook altijd gezegd dat hij dat niet wil. Als we kijken naar ingrijpende maatregelen op uh, de arbeidsmarkt, verkorting van de WW-duur... allemaal zaken waar, uh, waar Wilders het heel moeilijk mee heeft. En hij heeft toen bij het begin van de katsenhuisonderhandelingen ook gezegd... Er moet ook iets voor ons in zitten, voor mijn achterban. En uh, daarom wilde hij bijvoorbeeld ook spreken over uh, nieuwe immigratieregels, asielwetgeving. Kortom, alles lag weer open. Um, en ja, mogelijk dus dat er voor Wilders te weinig uit is gekomen. Waardoor hij niet kan zeggen van ja, dit heb ik binnengehaald. Dit is van belang voor mijn achterban. Zodat hij aan het eind van de rit alleen maar kon slikken zonder iets binnen te halen. Zoiets zou mogelijk gebeurd kunnen zijn. Maar goed, het blijft gissen. Want wij hebben geen inhoudelijke commentaren gehad... op de reden van het mislukken van het katshuisberaad. Een uur geleden, ja, hier in deze uitzending spraken we... Emiel Roemer, die gaf een eerste reactie. Een paar weken geleden zei hij nog getoord bij het spel, dat weglopen. Nu was hij toch iets zekerder van zijn zaak. Het lijkt er nu echt op dat het mislukt is, omdat die uh, punten van het uh, CPB er lagen. Het was nu doorbrekend, het plan was af uh, en nu loopt hij weg, dus hij, hij vond het nu serieuzer. Ja, dat is ook onze inschatting. Uh, kijk, als je hier zeven weken met elkaar om tafel zit, dan is er al een vrij uitgewerkt plan. Uh, daar horen dan uiteindelijk die cijfers uh, van het Centraal Planbureau als een soort klapstuk bovenop te komen. En dan volgen er meestal nog aanpassingen om bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen te ontzien om bepaalde bezuinigingen toch wat aan te scherpen om nou ja, dat soort maatregelen. En dan geef je er een klap op en zeg je van... Uh, oké, okay, akkoord, dit gaan we voorleggen aan onze fracties. En kennelijk um, ja, was men het wel eens over de aard van de maatregelen... maar is men dus gestruikeld over ja, de effecten van die maatregelen. Dus wat betekent dat voor werkgelegenheid? Wat betekent dat voor de economie? En met name, wat heeft dat voor gevolgen voor de koopkracht van de achterban van, in dit geval, de PVV. Dankjewel Michiel Breedveld. We komen zo weer bij je terug. We gaan nu naar Arie Slob van de ChristenUnie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vinden we van het nieuws? Ja, onvoorstelbaar dat, uh, dat men zoveel tijd nu verloren heeft uh, laten gaan... en uiteindelijk dus nog niet eens tot een uh, crisisaanpak kan komen... en dat midden in een tijd waarin de onzekerheden zo groot zijn... heel veel mensen geraakt worden door de crisis, banen kwijtraken... huizen niet kunnen verkopen, nou noem maar op... Dus dit is zeer laakbaar gedrag van mensen die verantwoordelijkheid dragen. U had liever een akkoord gezien? Nou, ik wil al weken lang praten over het aanpak van de crisis. En natuurlijk zag ik ook wel met enige zorg tegemoet... wat er uit dat kat zou gaan komen... als je kijkt naar de partijen die daar aan het onderhandelen waren... Maar we moeten wel een keer ook met elkaar tot keuzes uh, gaan komen. En we hebben nu zeven weken lang daar niet over kunnen debatteren. In de weken tevoren lukte dat ook al niet, omdat er steeds werd verwezen naar CPB-cijfers die moesten komen en onderhandelingen die moesten starten. Dus eigenlijk ligt dat al maanden stil. En dat vind ik heel moeilijk te verkopen aan al die burgers in het land die de crisis aan de lijve ondervinden en van politici mogen verwachten. Dat ze uiteraard even nadenken voordat ze wat gaan doen. Maar niet zoveel tijd verloren laten gaan zoals nu gebeurd is. Wij, wij spraken net uh, Emu Roemer, een uh, Die wil dat alle stukken openbaar worden gemaakt. Dat hij in ieder geval weet waar er dan de afgelopen zeven weken over gesproken is. Vindt u dat ook? Ja, natuurlijk moeten we weten welke, welke stukken er zijn. Maar wat ik nu vooral belangrijk vind is dat we zo snel als mogelijk... en dat zal waarschijnlijk dan begin volgende week zijn... dat we in de Kamer een debat hebben met de regering. En dat is natuurlijk bijzonder, want de regering is niet gevallen. De regering, de partijen, die hebben geen problemen met elkaar... maar hun gedoogpartner is, is weggelopen. En dat we dus met elkaar gaan bezien hoe we de crisis nu echt goed gaan aanpakken. En, en we zullen denk ik ook moeten bezien wanneer we verkiezingen zullen houden... maar wel wat mij betreft alles in de juiste volgorde. Eerst een goede crisis aanpakken. ...proberen te realiseren met breed draagvlak in het parlement. Dat is volgens mij de eerste waar we voor moeten staan met elkaar. Dank u wel, Arie Slob van de ChristenUnie. Dan gaan we naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, ja, wat is jouw eerste reactie op dit uh, nieuws? Ja, het, is, het, het was eigenlijk nou, niet voorspeld... maar eh, VVD en CDA hebben er eigenlijk altijd wel rekening mee gehouden... dat op het moment dat er een pakket op tafel ligt... en de cijfers van het CPB zou terugkomen... dat dat het moment zou zijn waarop Geert Wilders zou kunnen zeggen... Eh, ja, deze cijfers zijn zo dramatisch voor mijn achterban. Ik moet daarnaast, wat Michiel Breedveld net al vertelde... zoveel maatregelen slikken eh, waar mijn verkiezingsprogramma tegen is. Eh, ik kan, kan en wil de verantwoordelijkheid niet nemen... En ik zeg dus uh, nee. En dat is dus gebeurd. Uh, ze hebben daar wekenlang constructief zitten onderhandelen. Maar op het laatste moment heeft Wilders dus gezegd. Uh, ik doe het niet. Heb jij al uh, reacties van uh, andere partijleiders? Nee, nee. De, de, de, ja, het is natuurlijk weekend. Dus dat maakt het, ja. dat maakt het heel erg lastig. Uh, iedereen wordt gebeld. Nou, je sprak zelf net uh, Arie Slop, uh, Emiel Roemer hebben we natuurlijk net gehoord. Het is natuurlijk ook wachten op de verklaring van premier Mark Rutte. En vicepremier Maxime Verhagen. En natuurlijk ook de reactie van, uh, van Geert Wilders. Dan krijgen we natuurlijk wat meer kleuring uh, waarop het is misgegaan. Uh, het spel wat dan meestal op gang komt... is, is het, het uh, zeggen, naar elkaar toeschuiven van de schuldvraag. En ja als we even teruggaan naar uh, de moeilijke fase een aantal weken geleden... toen is er natuurlijk ook al een hoop uh, gespeculeerd van wat als het misgaat. nou De conclusie uit, uit zeggen, die week is dat, dat de kans verschrikkelijk groot is... dat we uh, op verkiezingen afstevenen. Maar de, als ik uh, Ari Slob dan net hoor van de ChristenUnie... Uh, die wil eigenlijk niet de Verkiezingen. Die wil eerst dat het uh, land op gang wordt geholpen. en dan pas verkiezingen. Ja, dat is natuurlijk ook, ook uh, het grote probleem. Het Katshuis-beraad, uh, onderhandelingen. die zijn dan wel mislukt en geklapt. maar dat neemt niet weg dat er nog steeds uh, enorm bezuinigd moet worden. Die opdracht. die blijft hier in Den Haag op tafel liggen. Er moet een begroting komen voor 2013. die moet natuurlijk op Prinsjesdag uh, gepresenteerd worden. En daar moet een oplossing voor worden gevonden. En nou ja, daar kan je allerlei. het aantal varianten wat er nu staatsrechtelijk mogelijk is is, dat zijn er ontzettend veel. Het kan zijn dat we te maken krijgen met een, met een demissionair kabinet dat in samenspraak met de Kamer uh, uh, die begroting gaat opstellen. Het kan zijn uh, dat het kabinet toch missionair blijft en in samenspraak met de Tweede Kamer een, een pakket gaat uh, opstellen. Maar goed, er zijn nog vele uh, andere opties uh, dat partijen wellicht tijdelijk aanschuiven. Maar de kans op verkiezingen is bijzonder groot. Dankjewel Joost Vullings. Ja, de onderhandelingen in het Katshuis die zijn dus mislukt. U luistert daarom naar een extra uitzending. Um, we gaan naar Erik Bartelsman. Hij is econoom aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Geen akkoord. Wat gaat dat betekenen voor de economie? Nou, Voor de economie is het niet erg goed. Op het ogenblik staan er een hoop partijen al te wachten... Op, uh, ...op actie van het kabinet voordat ze zelf beslissingen nemen over bijvoorbeeld uh, het kopen van huizen... ...of de financiële markten waar ze hun uh, portefeuilles in beleggen. En dat ze nu langer moeten wachten is geen goed nieuws. Ja, die huizenmarkt, dat is een heikel punt. Daar hebben veel partijen natuurlijk een mening over. Nou ja, veel partijen hebben daar mening over. In het vorige kabinet, of toen dit kabinet aantrat, zeiden ze hier gaan we niet over praten. Nou, dat was eigenlijk een slechte beslissing, want iedereen wist dat het ooit ervan zou komen. En daardoor zit men nog steeds te wachten. Uh, hoe sneller de helderheid is, wat dat ook mogen zijn, maar hoe sneller de helderheid is, uh, hoe sneller die markt weer op gang komt. En de gevolgen voor de financiële markten? Nou, in de financiële markten ook. De, de kredietbeoordelaars hebben al gezegd... ...Nederland moet snel met, met geloofwaardige en goede plannen komen, want anders kan er een afwaardering komen. Afgelopen uh, week werd er nog een keer gewaarschuwd, hè? Ja, en als dat gaat gebeuren, ja, dan kunnen wij, moeten wij meer gaan betalen rente op de schuld die we al hebben en op nieuwe leningen. En dat gaat ons heel veel geld kosten. En had u, komt het voor u als een verrassing uh, dat dit nu in één keer klapt, zo snel toch weer? Ik zou voor zo zeggen, voor een stabiel kabinet heb je stabiele partners nodig. En het ziet eruit dat er, dat er nu toch een partner is die geen zin heeft om verantwoordelijkheid te nemen, die, die uh, belang in de verkiezingen boven het belang van het land stelt. Dus dat is niet goed. Dank u wel, Erik Bartelsman, econoom aan de Uni Vrije Universiteit. We gaan weer even terug naar Joost Vullings. Uh, Joost, heb jij inmiddels uh, wat meer reacties? Nee, nee, nog, nee, nee nog steeds niet. Uh, uh, wat dat betreft uh, uh, is het natuurlijk een beetje wacht. Ik zie wel dat Jolande Sap in ieder geval nu wel... Uh, uh, al uh, een reactie geeft op Nederland 1. Dus ze zal ook zo wel uh, bij ons uh, uh, een reactie geven. Nee, wat ik, wat ik net zei, het is natuurlijk een, een zaterdag... en er werd wel rekening mee gehouden... maar waar normaal gesproken het, het Kamergebouw open is... en we met z'n allen, want wij zitten aan de overkant van het Kamergebouw... het gebouw rennen en de politici zich verzamelen... voor de plenaire zaal van de Tweede Kamer. En dan kunnen we ze zo zeggen in, in serie afwikkelen, de fractievoorzitters. Dat is uh, nu niet mogelijk... Ik zie hier wel op Twitter Marianne Thieme, die zegt... kanshuisbraad mislukt, wij zijn klaar voor nieuwe verkiezingen. Die begint meteen over verkiezingen, tegenstelling ja. uh, tot de ChristenUnie. Ja, kijk, de ChristenUnie heeft, dat was ook Arie Slob... had de vorige keer ook gezegd, ik wil geen nieuwe verkiezingen. Uh, want je, kan, je hebt ook nog twee scenario's. Je kan kunnen zeggen, dat moeten we even uitrekenen. Wie weet zijn verkiezingen voor de zomer nog mogelijk... Uh, maar dan ga je, ga je natuurlijk ook een formatie in. En dan wordt die begroting van 2013 bijzonder lastig. En uh, je kan er ook voor kiezen. We doen, uh, de, ja, we doen de verkiezingen pas ergens in het najaar. Of wellicht begin volgend jaar. Dat zijn allemaal opties. Zodat we in de tussentijd gewoon met, met een minderheidskabinet... wel de boel op orde kunnen brengen. Want ja, je had net uh, een, een econoom aan de lijn. Het is natuurlijk wel gewoon dat die, die ratingsbureaus... die kijken mee en die verwachten dat Nederland maatregelen gaat nemen. Dus er moet echt wel heel snel wat gebeuren, want er wordt op ons gelet... Uh, uh, maakte het ratingsbureau Fitch deze week al uh, bekend. Dus uh, ja, de nood is wel aan de man. Zeven weken hebben ze onderhandeld en nu zijn dus de onderhandelingen mislukt. Kwart over vier, dan uh, komt er een verklaring van premier Rutte in ieder geval. Uh, we gaan even luisteren naar een overzicht van die afgelopen weken. Welkom op het terrein van het katshuis. Waar het uiteindelijk om draait, is dat je de bereidheid hebt om verantwoordelijkheid te nemen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 Wij zullen totale mediastilte in acht nemen. Zoals u weet is er radiostilte. En daar houden we ons aan. Die vallen onder de radiostilte. Dat is een vraag naar het proces. Ook het proces valt onder de radiostilte. Dag meneer Rutte. U gaat op de fiets richting Katshuis. Ja, dat is, uh, dat is helemaal waar. de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen dreigen te mislukken. De Rijksvoorrichtingsdienst, de RVD, spreekt van een moeilijke fase. Spanning is hier wel voelbaar, want wat gaat er gebeuren? Na drie weken media stilte zaten we deze week in een publicitaire storm. Meneer Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwachten ervan? Helt het ook? is het einde oefening? Het Morgen. Oh, nog Oh, Meneer Rutte. Zo. Tot later. De onderhandelingen zijn door een moeilijke fase gegaan. Dat is ook niet ongebruikelijk in dit type eh, onderhandelingen. Het gaat om een van de grootste vraagstukken eh, waar het land voor staat. Zeker ook financieel, economisch, maar ook... Om dat ook succesvol te kunnen doen. Dan kan het niet anders dan dat we eh, de mediastilte weer hebben hersteld... Eh, afgelopen donderdag, gisteren. Eh, en dat betekent dus ook dat ik vandaag... Vraag... Meneer Van der Staaij. Meneer Van der Staaij, hoe was het uh, bij de premier op de achterbank...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 toen daar wat verwarring over was, dat inderdaad eh, gepolst zijn over thema's... die in de katshuisonderhandelingen aan de orde waren. En dat was inderdaad een nieuw feit. Voorzitter, in de auto is niet onderhandeld en niet gepolst. Er is wel die dagen contact geweest met de SGP. Dat heeft de heer Van der Staaij gezegd. Dat is ook gewoordvoerd van uit drie onderhandelaars. En eh, verder doen we geen mededeling over proces. Ik heb u verteld dat we na afloop <tus> bereid zijn uiteraard de resultaten te verdedigen. Maar ook alle vragen die er over proces zijn, te beantwoorden. Het duurt maar en het duurt maar. Ondertussen zijn we al de zevende week ingegaan... dat we nu wachten op uitkomsten van het Catshuisbeleid. Ik kan tegen de heer Slob, zeggen, zeggen dat het streven is er zo snel mogelijk uh, uit te komen. Wij willen het geen dag langer laten duren dan uh, nodig is. Wanneer kunnen wij nu iets van het kabinet verwachten al die weken? Het land vraagt daarom, het land smakt aan, snacht daarnaar. Er moet nu echt iets gaan gebeuren. Ik mag er nog aan toevoegen dat ik heb gezegd...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 ja, dat was een overzicht van de afgelopen weken bij het katshuis. Veel fietsbellen, dat was dan steeds de fietsbel, vooral van premier Rutte. Uh, Geert Wilders die kwam steeds met de auto en die is uh, vertrokken dus vandaag. Uh, als hij eerst om half drie was dat, reed hij weg met zijn auto bij het uh, katshuis. En het lijkt dus allemaal te zijn mislukt. Kwart over vier hebben we een verklaring van Rutte. En ook uh, Verhagen komt uh, nog met de verklaring. En ook uh, Geert Wilders zelf. Hier aangeschoven is nu ook uh, Tim Overdiek. Hey, Mark. Hier, goedemiddag. goedemiddag. Um, ja, voor jou ook. Opgetrommeld en wel. Ja. En dat geldt ook voor al die mensen die uh, voor de reacties gaan zorgen... tot op het moment over een half uur dat de premier en de CDA-collega... Uh, en de PVV-leider Geert Wilders gaan vertellen wat er fout is gegaan. Tot die tijd moeten we het doen met gevoelens, met gedachten. En dat doen we met Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks. Goedemiddag. Goedemiddag. Zal u daar aankomen? Uh, uh, nee, ja, ja en nee. Uh, het was natuurlijk duidelijk dat de spanningen opliepen. En ik moet zeggen, ik ben er wel blij mee. Dat het geklapt is. Want, Want uh, voor de grote uitdagingen waar wij voor staan... daar heb je gewoon een stevige, stabiele... Uh, ...een situatie van een stevig stabiel kabinet... ...met een grote meerderheid in de Tweede Kamer... ...en niet een gedoog constructie die op 75 zetels kan rekenen. Dus ik denk dat het voor Nederland uiteindelijk goed is dat er verkiezingen komen... ...en uh, dat we daarna gewoon uh, met een veel breder kabinet door kunnen. U neemt een beetje een voorschot op wat nog lang niet zeker is, verkiezingen. Daar gaat u wel van uit. Als, het nu, als, als de berichten juist zijn dat het nu uh, echt opnieuw geklapt is, dan kan ik mij niet anders voorstellen dan dat het nu definitief geklapt is. En ik kan mij niet voorstellen dat CDA en VVD uh, blijven doorgaan uh, met, uh, naar, de, naar, de, ja, eigenlijk naar de grillen van uh, de heer Wilders handelen. Waar baseert en... u dat op, de grillen van de heer Wilders? Waar hebt u dat gezien de afgelopen week? Nou ja, we hebben natuurlijk eerder gezien dat het één keer al afgebroken is. Dat was eigenlijk natuurlijk ook destijds door de PVV. Je hebt natuurlijk gisteren gezien wat er in Limburg gebeurd is. We hebben het debat over de Hetwiegerpolder gehad en daar de opstelling gezien. Ja, en het probleem is natuurlijk ook voor het minderheidskabinet groter geworden. Omdat uh, na het vertrek van de heer Brinkman uh, de meerderheid in de Tweede Kamer is vervallen. Maar een land... Met zo'n stevige uitdaging als waar Nederland nu voor staat, verdient ook een regering die op meer zetels dan alleen maar die hele krappe meerderheid in de Tweede Kamer uh, heeft. CDA, VVD en dan de zetels van de PVV komt uit op 75, maar wellicht dat uh, het ex-lid van de PVV, Hero Brinkman, dan voor die meerderheid kan gaan zorgen, zoals hij in veel gevallen zal gaan doen. Uh, u ja. ziet dat niet meer als een voldoende basis, maar vindt u, uh, wat vindt u dan van de ernst van de situatie waarbij toch wellicht tot het uiterste moet worden gegaan om toch tot een, uh, misschien een lijnpoging te komen? Nee, dat lijkt mij uitermate onverstandig. Wat je ziet is um, uh, dat de afgelopen jaren in Nederland... eigenlijk de noodzakelijke hervormingen waar we voor staan. En dan heb je het natuurlijk over uh, de arbeidsmarkt, de woningmarkt... de zorg, de pensioenen die stevig aangepakt moeten worden. Maar ook om de transitie naar een duurzame economie. Dat dat eigenlijk stuk voor stuk taboes waren. Stuk voor stuk taboes die niet de slechte waren. omdat uh, ja, ik Denk ook omdat dit gewoon toch een te smalle rechtse basis is. En een land waar zoveel uh, nou ja, uitdagingen zijn, waar je taboes moet doorbreken. Uh, dat kan makkelijker met een regering die ook de brug slaat, tussen rechts en links, zou ik zeggen. En verkiezingen geven daarvoor de kans. Maar het zullen hele bijzondere verkiezingen worden. Want tegelijk moet natuurlijk wel in 2013 uh, ja, een, een begroting naar Brussel, waarin uh, Nederland ook een begin maakt met het aanpakken van dat veel te grote financieringstekort. En dat zal ook betekenen dat uh, uh, de Kamer daarin ook uh, een, het voortouw zal moeten nemen. En GroenLinks is een in ieder geval van harte bereid om daar ook de nek voor uit te steken. U bent er helemaal klaar voor met de partij? We en dat u zich zat op dit moment voor. te hopen? Want ik heb met ledenogen moeten aanzien... dat uh, ja, waar, waar zo'n crisis een kans uh, geeft juist om dingen echt anders aan te pakken... om echt een doorbraak te maken, om eindelijk een doorbraak te maken... naar die transitie, naar een groene economie... naar het aanpakken van de al veel te lang vooruitgeschoven problemen... op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt... dat die kans niet gegrepen is. En dat daarmee de stagnatie alleen maar groter en groter is geworden. Over 25 minuten gaan we horen welke kant het op zal gaan. Mevrouw uh, Sap, fractievoorzitter van GroenLinks, hartelijk dank voor deze eerste reactie. Wij spreken nog ongetwijfeld later. Graag gedaan. En dan gaan we naar de Tweede Kamer, naar Marcel Bril... verslaggever. Eh, normaal is het natuurlijk... rustig op een zaterdag. Begint het al wat drukker te worden daar? Nou, eigenlijk niet. Het enige wat ik zie... is uh, een groep uh, jongeren... die rondgeleid worden door de Tweede Kamer. En een plukje collega's. Maar verder is het hier... fascinerend stil. Want... Uh, ja, door de weekse dagen... als er een crisis is, en daar kun je nu natuurlijk wel van spreken... dan uh, wordt hier heel zenuwachtig... heen en weer gelopen. Dan uh, zijn er allerlei mensen... die uh, achter deuren zitten... Uh, waar wij op kloppen om die mensen... te spreken, te krijgen. Nou, ik heb heus op deuren geklopt. Maar als ze al niet open stonden, dan zat er achter die deur helemaal niemand. Want politici uh, zijn gewoon in de rest van het land. Of op het katshuis. Het enige waar wij uh, nu aan op, het op het wachten aan het zijn, dat is uh, op, uh, op Geert Wilders. Uh, wellicht uh, komt hij uh, later vanmiddag nog met een mededeling. Uh, we weten niet of we hem echt uitgebreid kunnen interviewen. Of dat hij een, uh, een, een statement, zoals het dan ma uh, heet, uh, maakt. Dat is allemaal even afwachten. Ik heb al wel begrepen dat er uh, paaltjes besteld zijn. Nou, Het kan erop duiden dat Geert Wilders achter een paaltje met een lint gaat staan... om een mededeling te doen, zodat het allemaal wat geordender gaat. Maar dat betekent wel dat we hem niet heel makkelijk kunnen interviewen. Of dat voor Geert Wilders is, of die paaltjes voor hem besteld zijn... dat kan ik niet 100% garanderen. Um, maar ja, dat zou kunnen. Dat moeten we even afwachten... of we hem later vanmiddag nog te spreken krijgen. Maar verder is het hier in de Tweede Kamer echt adembenemend stil. Het nou, is in ieder geval allemaal goed in de gaten. Marcel Bril, dank je wel. En dan gaan we luisteren naar Geert Wilders, maar natuurlijk ook... en met name naar premier Rutte en uh, CDA-informele leider... Maxime Verhagen, naar wat zij aangeven als wat was de breuk voor die besprekingen die uh, zeven weken hebben geduurd. Joost Vullings, je had het allemaal gevolgd de afgelopen zeven weken. Het gaat natuurlijk om de centrale vraag, wat is uiteindelijk het breekpunt geweest? Heb je nieuwe informatie hierover? Nou, wat we al de hele tijd horen, het zou draaien om de koopkrachtplaatjes. Ja, daarin zie je natuurlijk alle maatregelen die je met z'n drieën hebt verzonnen. Wat voor effecten hebben die voor de mensen in het land? Voor mensen met een uitkering, voor mensen met een modaal inkomen en zo gaan die, gaan die plaatjes verder. En het verhaal is nu eh, dat Geert Wilders daarvan geschrokken is. Aan de andere kant horen we dan wel weer van VVD en CDA. Wij vonden ze wel meevallen. Nou goed, dat kan natuurlijk allemaal onderdeel zijn van het spel... Eh, waarbij eh, de schuld eh, de, ja, van de breuk bij elkaar gelegd gaat worden. Je zei, ze hebben er zeven weken in gezeten. Ik kan nog, nog preciezer zijn. Ze hebben 31 dagen om de tafel gezeten. En in totaal is er 127 en een half uur gepraat. Maar goed, dat heeft allemaal niet mogen baten. Maar het ging natuurlijk om die concrete uren gisteravond, toen voor het eerst ook de berekeningen, de doorrekeningen van het CPB op tafel kwamen. En toen de drie onderhandelaars elkaar echt in de ogen konden kijken en konden zien wat de gevolgen konden zijn van de besluiten die ze gingen nemen. Jazeker. Kijk, dat is het moment waarop je inderdaad ziet van wat zijn de effecten van, van alle maatregelen die we verzonnen hebben. Niet alleen voor de koopkracht, maar ook voor de economische groei, voor de werkgelegenheid. Ja, en dan gaat het proces, als we dat hier in Den Haag zeggen, de trechter in. Dan komt het, het moment, het uur uur komt naderbij, waarop je elkaar in de ogen moet kijken van jongens, dit ligt nu op tafel. We kunnen er nog wat aan schaven. Maar ja, je moet een keer ja of nee zeggen. Nou ja, en het woord van Wilders is dus uiteindelijk nee geworden. Aan de andere kant... Um het kan natuurlijk puur gaan om de inhoud van wat er op tafel ligt. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk de laatste weken. zijn er natuurlijk ook wel wat dingen in de PVV-fractie uh, gebeurd. Hero Brinkman is vertrokken. Gisteren is het college van gedeputeerden in Limburg gevallen. Daar heeft het CDA het vertrouwen opgezegd in de, in de PVV-gedeputeerden. Vorige week in Drenthe zagen we ja. een uh, provinciaal statenlid eruit te stappen. om zich niet te verenigen met de uitspraken die waren gedaan. op het gebied van moslims door Geert Wilders. Is dat voor zover. Maar ja, jij dat hebt kunnen waarnemen, Joost. De afgelopen dagen ook iets geweest wat de druk heeft doen opvoeren. Het zei op het CDA en de VVD... Of op Geert Wille zelf, die zijn partij uh, toch ook ziet uh, Nou, dat het, het nodige ziet gebeuren. Ik, ik denk dat het meest belangrijke dan is dan die breuk gisteren in, in Limburg geweest. Daar, daar heeft Wilder zich nog niet over uitgelaten. Je kan je er van alles bij voorstellen dat hij daar heel erg boos over is. Dat het CDA. Waar hij toch af en toe in deze samenwerking altijd het meest het hardst na, naar uithaalde... waar die ze zeggen het meer wantrouwen tegen Koestert dan tegen de VVD. Dat dat een grote rol heeft gespeeld. Maar dat is allemaal speculeren. Maar je kan het je wel voorstellen dat dat uh, toch wel heeft meegespeeld in, in, in zijn beslissing... Ja, want je kent dit soort processen natuurlijk. Straks krijgen we de premier, de CDA-leider en de PVV-leider... die natuurlijk hun eigen lezing gaan geven van wat er gebeurd is. Denk je dat we om kwart over vier precies zullen horen... wat het breukpunt is geweest? Nou, dat zal dan het, het, het formele punt zijn. En ik denk ook niet... Emiel Roemer heeft natuurlijk gezegd... ik wil alle stukken hebben en ik wil weten... wat er in dat katshuis uh, besproken is. Zou ik ook zeggen, als ik oppositieleider was. Maar dat is natuurlijk buitengewoon gevoelig. En, en, en ook heel erg pijnlijk voor, voor, voor Wilders. Uh, de electorale concurrentie... Uh, van de SP dan zal de SP dat uitbuiten door iedere keer te zeggen maar meneer Wilders in dat Katshuis toen wilde u ver gaan met maatregelen die niet in de verkiezingsprogramma staan. Dus ik kan me voorstellen dat ze niet heel erg op de details ingaan. Dat ze ook niet de cijfers van die, van die koopkrachtplaatjes eh, bekend zullen maken. Ik denk dat men eh, het algemeen houdt. Ik denk dat ze ook waardering zullen uitspreken eh, naar Wilders toe. Maar ja, uiteindelijk gaan dit soort dingen altijd eh, via de, de anonieme bronnen, ga je natuurlijk horen wat er allemaal eh, gespeeld heeft. En dan heeft iedereen een eigen lezing van het verhaal en die lezing is altijd gunstig voor de eigen partij. En dat spel komt vandaag op gang, maar dat zullen we nog, ja, laat ik maar zeggen, daar zullen we nog de hele week plezier van hebben. Nou, reken maar, en zeker vanmiddag de grote vraag die beantwoord uh, zou moeten gaan worden, is waar is het dan fout gegaan in het katshuis? De vraag daarachter, en uh, de diverse oppositieleden nemen daar alvast een voorschot op, komen er nieuwe verkiezingen? In hoeverre kun je daar al een licht op laten werpen? Nou, uh, we hebben natuurlijk een soort generale repetitie gehad voor dit moment. Dat was de, de bekende moeilijke fase. Toen wilden ze ook uh, eventjes zei, dit gaat me te ver. Toen had hij wat bedenktijd gekregen. Toen is er natuurlijk al een hoop over gesproken... een hoop over gespeculeerd in Den Haag... door zowel mensen binnen de coalitie als buiten de coalitie. Ja, wat je toen allemaal gehoord hebt... kan je maar één conclusie trekken. We gaan weer naar de stembus in Nederland. Maar dan is het de vraag wanneer. Dat kan, ik weet het niet, dat moeten we uitrekenen nog. Ik hoop dat ik dat snel te horen krijg. Wie weet kan het nog voor de zomer... Het kan in het najaar. Uh, Aris Slob heeft ook wel eens gezegd... maar er moet een begroting voor 2013 komen. Want dat probleem van die bezuinigingen is natuurlijk nu niet weg... nu dat Catshuisbraat is geklapt. Dus uh, uh, het kabinet, dan wel missionair, dan wel demissionair... zou toch een begroting moeten maken met behulp van alle partijen in de Tweede Kamer. Allemaal verschillende coalities smeden. Maar goed, Aris Slob heeft er ook wel eens voor gepleit. Laten we het dan maar begin volgend jaar doen. In januari bijvoorbeeld. Dan hebben we nu de tijd om met z'n allen de crisis op te lossen. En dan pas verkiezingen. Maar goed, ook dat spel gaat allemaal nu op gang komen. Een scenario wat de komende uren duidelijk gaat worden. Om kwart over vier hebben we die verklaringen van de premier, van de CDA-leider... en van de man die het katshuis verliep, eh, verliet eerder vanmiddag. De katshuisbesprekingen zijn geklapt. Wat de gevolgen daarvan zijn, horen we na het nieuws. Dat krijgt u van Mark Visser, die hier heel dapper zat de afgelopen uren. Mark, aan jou het woord. Om vier uur. Tot zo.